Zo meteen focus op de wereld, waarin we praten met Nederlanders die, ze, die zich bezighouden met hulpverlening en ontwikkelingsprojecten in het buitenland. En dit keer gaan we naar Oeganda en Bolivia. En om half zes dan spreken we met componist Melijn uh, twa Twaalfhoven. Hij zit op dit moment in uh, Jordanië, waar hij uh, vluchtelingen, kinderen, uh, begeleidt. Hij geeft muziekworkshops op dit moment daar. Tenminste, dat is de bedoeling. Maar de geveiligheidssituatie eh, laat dat misschien nu niet toe. Hoe dat precies zit, u hoort het zo meteen. Maar eerst is dit Redbone. Come and get your love. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Iedere week spreken we in Dit is de Nacht... met Nederlanders die betrokken zijn bij hulpverlening... en ontwikkelingsprojecten in het buitenland. En dit keer gaan we naar Oeganda en Bolivia. Ingrid Wilds, zij woont in Oeganda. Welkom in de uitzending. Als jij vanuit je huis naar buiten kijkt... Wat zie je dan? Um, nou, op het moment is het aan het licht worden. En daar, daar stroomt een hele grote rivier, uh, de Nijl. Dus als ik nu kijk, dan zie ik uh, een, een licht wat uh, de zon... <laughs> de zon komt heel langzaam op en oh, wow. daar zit een prachtige palmboom voor. <laughs> Klinkt als een heel en romantisch een plaatje. Ja, het is echt een heel mooi plaatje. Ja. Is, is het, uh, ja. Wat voor gebied is het verder? Is het er bijvoorbeeld veilig? Oeganda um, op dit moment is, uh, is heel veilig. Okay. Ja, er zijn wel eens incidenten, maar um, nee, we hebben de ergste tijd achter de rug gehad in dit land, denk ik. Hoe lang woon je daar al? Ik woon er 25 jaar nu. Wauw. Ja. En, en hoe, hoe, hoe komt dat zo, dat je daar al zo lang woont? <laughs> <laughs> um, nou, ik ben, ik, ik ben in 1981 hier naartoe gekomen en toen wilde ik eigenlijk naar een land waar, uh, waar je niet alles kon krijgen zoals in Nederland. Dus een van mijn criteria was uh, dat ik naar een land wilde waar geen Coca-Cola was. Want dat was voor mij het teken van uh, ontwikkeling. En uh, nou ja, nu is het volop ja. Coca-Cola. Ook daar toch? Ja. Goed. ja. Ook hier nu, ja. ja. Maar goed, in die tijd was het zo slecht um, dat ik, ja, als ik 's ochtends wakker werd, dan zag je soms de lijken op straat liggen en ik had geweren tegen mijn hoofd gehad. En ik, op de een of andere manier gaf ik mij me een band met het land. Ik ben toen zes jaar teruggegaan naar Nederland. En in 1989 ben ik uh, naar Ghana gegaan en ben eigenlijk nooit meer teruggekomen ja. naar Nederland. Je bent dus eigenlijk in opstand gekomen tegen het kapitalisme, kan ik het zo zeggen? <laughs> dat klinkt heel erg heftig. Ja, jij begint. Ik pak ook gewoon avontuur. Ja. Ja, jij begint over Coca-Cola, dus. Ja, dat is waar. Ja, hoe, le hoe leg je dat anders uit? Sorry? Hoe leg je dat anders uit? Uh, nou, ik wilde gewoon denk ik meer mijn eigen grenzen uh, gaan uitvinden. En niet de grenzen door anderen uh, opgelegd. Of zelfs okay. in Nederland. Alles is ja. zo gereguleerd. En, en wat voor werk en, doe je wie? daar? Uh, op dit moment hebben we, Ik heb dus jarenlang een uh, organisatie opgezet voor straatkinderen en communitywerk. En op dat heb ik uh, acht jaar geleden overgedragen aan de lokale bevolking. En nu heb ik een uh, centrum gebouwd waar mensen komen om gewoon meer van de liefde van God te ontvangen in hun hart. En, en dus hoe, is, uh, hoe moet u dat dan, dan voor me zien? Nou, je kan bijvoorbeeld uh, je indenken dat als je ex kinderen of ex-kindsoldaten hebt. Die, rondlopen met ontzettend veel schaamte, minderwaardigheidsgevoel... het gevoel van ik heb het uh, ja, gewoon verpest in mijn leven. En dat je gewoon in aanraking bent met het feit dat er vergeving is... en dat er liefde is. Ja. En, en dat, wat uh, gebeurt er dan met die mensen? Nou, zou, ja, vorige keer heb ik een voorbeeld genoemd... Maar, en, want dat sprak mij heel erg aan... dat wij een cursus hadden met ex-kindsoldaten en er was een jochie... Iets van 15 jaar, die had zijn eigen ouders moeten vermoorden. En die kwam binnenlopen met zoveel schaamte over zijn gezicht. En ja, zat maar in een hoekje alleen. En wij gingen ja, bidden en vroegen of de aanwezigheid van God wilde komen om tot ons hart te spreken. En hij krijgt een soort visioen waarin hij naar de hemel opgetild wordt. En waarin God tegen hem zegt... jij bent mijn kind, je bent heel erg belangrijk voor mij. En ik heb je geschapen omdat ik een doel voor je leven heb. En dat gaat een goed leven worden. Ik, ja, ik kan maar voorstellen dat dit dan ook is waar jij het voor doet. Precies, helemaal. <laughs> ik heb zo jarenlang in ontwikkelingswerk gezeten... en hard geprobeerd externe omstandigheden te veranderen ja. van mensen. Maar... Als er door aanrakingen met Gods liefde gewoon van binnen iets gebeurt bij mensen... dan, uh, ja, dan heb je eigenlijk geen ontwikkelingswerk meer nodig. Bijna. Pieter Punt, goedenacht ook. Jij bent nou betrokken bij hulp aan Bolivia. Jij hebt daar ook gewoond. Op dit moment woon je in Nederland samen met je vrouw. Wat, wat, wat doe je precies voor Bolivia? Uh, ja, wij, wij hebben daar uh, 25 jaar... Uh geleden zijn we daar naartoe gegaan in 1987, al iets meer zelfs inmiddels. En uh, daar hebben wij twintig jaar gewoond en we zijn uh, gewoon door door uh, uh, ziekte zijn wij uh, teruggekomen naar Nederland. Beide. En, maar we zijn nog wel heel erg betrokken bij het werk wat we daar hebben gedaan. En, en we hebben daar in de begin negentiger jaren hebben wij een kindertehuis en een jongeren discipelschapstrainingsschool gesticht en opgericht en gebouwd en eh, begonnen en uitgebouwd. En daar zitten ja zo rond de tachtig kinderen. En daarvan is eigenlijk ook het hoofddoel dat zij Jezus leren kennen. En eigenlijk om, om, om daar, omdat wij zien dat als dat gebeurt in een leven, dat er dan iets wezenlijks anders gebeurt. waardoor het dan, Dat is eigenlijk de enige manier waarop het geen zielige, eh, kansloze kinderen meer zijn of blijven. Maar dan zie je dat mensen eigenlijk hun, hun ja, identiteit vinden, ondanks alle tegenslag die ze hebben gehad. Dat ze geen ouders hadden die, die hen konden of wilden opvoeden. En, en eh, dat ze eigenlijk ja, allemaal met afwijzing zitten van waarom wilden ze mij niet uh -huh. en zit ik hier. Nou, dat, dat eh, ja, mogen wij ook daar gewoon door, doordat ze bij ons wonen in dat huis van hoop. Kasterde, ja, het gaat om een kindertehuis, hè? Het is een kindertehuis en dat, dat is gewoon ook hun tehuis, hun, huis, hun huisgezin. Het is ja. gewoon eigenlijk één grote familie en, en eh, waarbij de kinderen wel in allerlei huizen met tantes noemen we dat... wonen die voor hen zorgen, maar met als hoofddoel eigenlijk... Gewoon ja, hen Jezus leren kennen. En dat, dat doen we. Dat wil niet zeggen dat er de hele dag over gesproken wordt. Maar ze gaan naar een christelijke school. Ze gaan zondags gewoon. De hele club gaat naar de christelijke kerk toe. Naar een evangelische gemeente. En ja. En, en dan zie je gewoon toch dat, dat wonder vaak gebeuren. Maar dat is net als een kind in een gewoon gezin wat opgroeit. Een soort lange termijn eh, behandeling zou je kunnen zeggen. Ja. ja. Uh, we gaan heel graag uh, eventjes weer naar uh, Ingrid Wilds in Oeganda. Uh, uh, wat heb jij de afgelopen week gedaan? Um, afgelopen week ben ik net terug uit uh, Zuid-Sudan. Wij waren uitgenodigd door een uh, organisatie die, die heet Samaritan Spurs. En die werken in de vluchtelingenkampen tegen de grens met Sudan. En uh, daar zijn wij een week geweest. In Zuid-Sudan dus? En in uh, Zuid-Sudan, ja. Een nieuw land sinds, sinds 2011, waar ja. het nog steeds uh, onrustig is. Hoe, hoe is de situatie op dit moment? Um, ja, het is een heel onrustig land. Ik, uh, wij kwamen uh, op ons uh, centrum terecht, uh, of, uh, ja, waar we in tenten moesten slapen. En het eerste wat ze ons lieten zien was wat ze noemden een voshol. Dat ze zeggen, als je de chirenis hoort, dan moet je daar naartoe rennen. En dan moet je plat op je buik gaan liggen. <lacht> dus zo werden wij verwelkomd. <lacht> uh, maar het, was, uh, ja, het is uh, echt een, uh, een land wat in opbouw is. Maar, maar wacht even hoor, wat je, je vertelde, wat je net vertelde. Wat je net vertelde, wat was dat dan precies? Uh, we zaten vlakbij de grens in, met Sudaan. En dat is nog een, uh, een, een gebied waar de, beide landen er niet over uit zijn aan wie dat nou toebehoort. Ja omdat het er gewoon ook een heel olierijk land is. Wordt er wordt steeds gevochten over of dat land nou bij Sudaan of zuid sudaan hoort. Er wordt gevochten om de olie, ja, de olieleidingen? Ja, ja. Dus Sudan, zuid sudaan had de olieleidingen dicht gedaan. Maar net toen wij hier vorige week waren, toen kwam de president van Sudaan en uh, ze hebben besloten dat ze weer olie uh, laten vloeien. En is het dan nu ook rustiger? Nee, Eind maart vielen er nog 163 doden bij gevechten... tussen het leger van Zuid-Soedan en, en rebellen. Dat is bij de grens. Ja. Is het dan nu rustiger? Nee, nee. Nou ja, het, het gaat nog steeds uh, door. Het uh, is zo'n dieproeterd uh, conflict... dat je dat niet in één of twee da dagen, maanden uh, over is... Uh, ja, daar, dat is de reden waarom... Wij waren bijvoorbeeld in een, uh, een kamp met 150.000 vluchtelingen... die gewoon allemaal die grensstreek uh, om hebben. En uh, ja, bij elkaar in een kamp zitten. En waar dus eigenlijk gewoon uh, 150.000 mensen uh, leven op uh, voedselhulp ja. en uh, ja, relief... Als je, daar dan, als je daar dan rondloopt, hè, hoe, hoe zijn mensen er dan aan toe? Ja, ik, ik vind het onvoorstelbaar. Ik bedoel, als je mensen ziet, dan geven ze je nog een slag. En uh, groeten zie je. Ik denk ook dat ze het niet vergelijken zoals wij het kunnen vergelijken. Met, uh, hè, met, met de verschillende levensstijlen. Maar het is zo heet en droog. En mensen zitten gewoon onder de kleine beetje schaduw die er zitten. Um, eigenlijk de dag uit te zitten. En dat is, dat is natuurlijk wel heel priest. Mm. Ze mogen geen uh, landbouw gaan doen. Want dat zou dan maar uh, bij zettelen horen. En het zijn vluchtelingen. Ze mogen zich dus niet zettelen. Mm. Dus het is eigenlijk ja, best wel heel erg uitzichtloos. Mensen hebben gesproken als je daar naar kijkt. En die vluchtelingen, waar komen die dan vandaan? Uit Soedan? Die komen uit Soedan, maar toen het land independent was, zijn ze gevlucht naar Zuid-Soedan. Omdat ze uiteindelijk graag bij Zuid-Soedan wilden horen, omdat het zuid soedanese zijn. Maar het is dus nu een nieuw land, Zuid-Soedan. Maar het betekent nog zeker niet dat het veilig is en rustig. Nee, het is een land dat helemaal in opbouw heeft. Het heeft natuurlijk twintig jaar oorlog gehad, dus als je in de hoofdstad Juba komt... Dan, uh, ja, dan is er niet eens uh, elektriciteit bijvoorbeeld. Of als ik mijn kraan open deed, dan kwam er zwart water uit. En toen ik ging vragen van waar dat water vandaan komt, dan wordt het rechtstreeks uit de rivier gepompt. En ja, daar poets je dan je tanden mee als je het nu even niet weet. We praten zometeen over het nieuws vandaar. Het nieuws in Oeganda en Bolivia. Maar eerst zit Jamie Callum. We'll meet you in the city When it's lit up by the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 Nieuwe plaat van Jamie Cullum. Everything you didn't do. We hebben het in Focus op de Wereld over Bolivia en Oeganda... met Ingrid Wiltz in Oeganda en Pieter Punt over Bolivia. Wat is daar in Bolivia, Pieter, het nieuws van de dag? Nou, op het ogenblik uh, staan de krantenkoppen levensgroot... Uh, gaan over de regeringsdelegatie die net dit weekend... en gisteren denk ik ook nog binnen zijn gerold in uh, Nederland... en die... Uh, uh, die zich opmaakt en, en bezig is nu gaat praten en toelichten hun aanklacht bij het internationale gerechtshof in Den Haag. Uh, om de aanklacht tegen Chili te onderbouwen. Zij hebben zo'n 120, 130 jaar geleden een oorlog verloren uh, met Chili. En zijn toen hun land, hun gebied wat aan zee ook lag, de kust. Uh, aan de kust, uh, dat zijn zij kwijtgeraakt. Ja. En uh, ja, ook, ook, ook toen ik daar uh, nog maar net was, en toen, toen in de tachtiger jaren, toen hoorde ik dat, toen kreeg ik de indruk uh, dat het nog maar net vijf of tien jaar geleden was. Zo, zo was men daarmee bezig en, en, en sprak men daar schande van. Uh, van dat het, uh, maar toen bleek dat het al eigenlijk eind 19e eeuw, dus het is al zo'n 120, 130 jaar, is dat feit. Uh, gaande. Maar dat wordt eigenlijk zo levend gehouden... dat Chili voor hen uh, ja, het synoniem is van zee... en ze hebben dat afgepakt en dat moeten ze teruggeven. Daar hebben we recht op. En als we dat hebben, dan zal alles beter worden. Onze economie en noem maar op. En uh, de, de president, Evo Morales... Uh, de huidige president, die heeft uh, dit, dit... nu al een paar jaar is hij aan dit proces bezig... en dat dat culmineert zich nu... Uh, juist in deze dagen in Den Haag, uh, dat men officiële klachten heeft ingediend tegen Chili. in de hoop dat er uitspraken gaan komen ten gunste van Bolivia en de uitgang van die felbegeerde zee. En uh, die dan uh, al het goede zou moeten gaan brengen. Maakt Bolivia enige kans? Eh, je weet het niet. Eh, ik denk dat het eh, eh, ja, juridisch misschien niet... maar eh, als daar allerlei andere factoren... en, en eh, ik denk dat dat heel sterk ook van het spel... Eh, wat gespeeld wordt, afhangt. Maar hoe bedoel je dan? Want het gaat toch juist om het juridische aspect? Jawel, maar dat is meer hoe dat gewogen wordt... en de belangen van een land... Uh, dus ik, ik denk dat het heel sterk ervan afhangt of men het spel uh, ja, uh, politiek uh, speelt. Als je het alleen juridisch bekijkt, dan denk ik: ja, dan is het duidelijk. Dan kun je zeggen: je hebt dit verhaal ondertekend. in die en die situatie. En, en daarmee is de wet aan ons en uh, is het gelijk daar. Yeah. Maar we zien ook heel vaak dat, uh, ook zelfs in, in, juist in Latijns-Amerika. Dat uh, ja, het recht vaak heel ver te zoeken is. Heeft Chili ook... al gereageerd op deze actie? Ja, die reageert uh, daar steeds op, dat men uh, tot toch afwijzend gereageerd. En uh, ja. die, willen, die, die willen wel in een bepaalde vorm meehelpen... En, en ook dat goederen via Chili uitgevoerd en ingevoerd kunnen worden op uh, bepaalde manieren. Maar die zijn niet bereid om daar gewoon een stuk uh, soevereiniteit zeg maar, over te dragen... over een gedeelte van het land. Het zou ook het land uh, in tweeën kunnen splitsen zelfs. Uh, en dat is ja ook niet prettig natuurlijk. Hoezo eigenlijk? Uh, nou, Chili is een heel vrij smal land... Mm -hmm. Uh, dus als je dan een, een heel lang, het is uh, 4.000, 5.000 kilometer in lengte. En als je daar uh, redelijk in het noorden weliswaar maar een, een, een gangetje ja. weg gaat ja. geven, zodat ze naar zee kunnen. Dan, dan onderbreek je je eigen land. Dus dat is ook niet erg praktisch. Wat is jouw inschatting als Bolivia-kenner? Uh, gaat het uh, vooral om een prestigekwestie of, of is het belang van Bolivia wel degelijk echt groot? Nou, ik, ik denk dat het uh, vooral een prestige kwestie is. En uh, meer de eigen eer en de overwinning. Daarom is het uh, ook zo opgeklopt eigenlijk... En, en als ik bedenk dat, dat de, bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog uh, is, is voor ons nu ook al heel lang geleden. En wij hebben nu normale relaties, zeg maar, met Duitsland. En, en, en, uh, maar daar, uh, ook naar de Chilene toe, wordt heel lelijk gedaan vaak. En zijn er ook regelmatig acties uh, tegen Chili eigenlijk allemaal met dit in het achterhoofd. Dus het, het wordt, blijft opgeklopt en het, uh, ja... Uh, maar je hebt kans dat, omdat men het zo blijft doen... dat het toch vroeg of laat een keer resultaat gaat uh, ja. opleveren. Maar het zou ook kunnen... een belangrijke impuls kunnen geven aan de economie in Bolivia... als, als die kust uh, er weer bij komt, die gang naar zee? Nee, ik denk dat dat oh. heel erg tegenvalt. Want men zal dan ook infrastructuur moeten bouwen. Uh, of van een haven. Of, of, of uh, nou, dat, is, dat zijn gigantische investeringen die het land op zich ook niet heeft. Dus uh, wie dat zal moeten gaan betalen... Ik, ik denk dat er praktisch heel weinig verandert. Je ja, ziet het, en het niet dat, gebeuren. Nee, nee. nee. En het, als het gaat gebeuren, dan ja, heeft het weinig impact. Dan heeft het uh, meer, denk ik... Het de, de moreel van het volk... De uh, ja, precies. Maar ja. qua economie... zal dat, uh, denk ik, heel erg loslopen. Oké. Okay. Ingrid, in uh, Oeganda. Wat is daar het nieuws op dit moment? Het nieuws is dat, uh, dat er drie... Uh, ...parlementsleden eigenlijk ontslagen zijn... ...omdat ze het niet eens zijn met het beleid... ...van uh, wat de president uh, uit wil voeren. En ze hebben dus gewoon een brief gekregen... ...dat ze niet langer meer uh, bij het parlement horen. En hun verkiezingsdistrict is daar natuurlijk... Uh, ...ontzettend tegen ingegaan. Mm -hmm. Dus uh, ja, alles lijkt er een beetje op... ...dat iedereen hetzelfde moet denken... ...als, uh, als de president van het land die al... Uh, 26 of 27 jaar aan de macht is. En die eigenlijk ook zijn stoel niet wil uh, verlaten. En hoe is er hierop gereageerd door de bevolking? Mensen uh, zijn allemaal een beetje geschokt dat er dus kennelijk zoveel uh, beslissingen, zulke belangrijke beslissingen door één of twee mensen gemaakt worden. En die allemaal eigenlijk gemaakt worden door de inner circle van de politiek. En dat eigenlijk ja, dus alle beslissingen die de politiek neemt, uh, allemaal in het voordeel zijn van, uh, ja, van de president. En, en hoe gaat het nu verder, denk je? Ik heb geen idee. Ik, vanmorgen las ik even op, uh, in het nieuws dat, uh, dat ze nog steeds geen officiële brieven hebben gekregen omdat, ja ik weet niet waarom, maar ze zeggen zoiets, dat zij zelf zeggen van, omdat het gewoon volledig illegaal is wat ze doen, kunnen ze ons ook geen brieven geven, dus ze blijven gewoon naar het parlement uh, gaan, maar ja ze mogen hun mond niet open doen, ze mogen verder niet participeren, ja. maar het is gewoon een, uh, ja, een stille protestactie die ze nu voeren. En, en, en waarom eigenlijk zijn ze het parlement uitgezet? Omdat ze, ze, ze noemen ze uh, rebellen. Ja. Dat ze, tegen, dat ze hun mond open doen tegen de misstanden die er zijn. En er is eigenlijk een soort uh, stilzwijgende code dat als je bij de partij van de president hoort... dat je dan ook je mond verder niet open doet over dingen die niet goed zijn. En deze mensen doen dat wel. En, en dan ben je de Sjaak. En dan, ja, dan, uh, dan hoor je er niet meer bij, als ja. het ware. Uh, ook in het nieuws ja. is, is dat uh, Chinezen in grote getalen uh, Oeganda uh, binnenkomen. Dat is al een tijdje aan de gang. Maar dat is nog steeds het geval. Um, hoe is de situatie wat dat betreft? Ja, je ziet heel veel uh, Chinese bedrijven de grond uitspringen. Uh, je ziet ook regelmatig um, trade missions, heet dat? On, uh, um, on, ja, business uh, missions go, komen met uh, Chinese business Als ik van mijn huis zeg maar, naar de hoofdstad rijden, is 80 kilometer... Dan kom ik uh, in een plek waar misschien twee, drie kilometer lang alleen maar Chinese bedrijven zijn. Um, en ik zat gisteren te praten met iemand en die zei van ja weet je, um, dat ging over Kenia die een nieuwe president heeft. Die zegt van ja de Europeanen geven ons misschien niks meer nu we deze president hebben, maar China die verwelkomt ons en die komt wel binnen. Nee. En um, ja, iedereen kijkt een beetje naar China als uh, de volgende macht die hier binnenkomt. En, uh, China ruikt geld. En werkgelegenheid geeft. China ruikt geld. Ja, het is natuurlijk uh, een continent met heel veel mogelijkheden: weinig uh, goedkope lever. en uh, ontzettend vruchtbaar. En er is nog land. Het is wel apart dat de Chinezen die komen, die, die, de meeste spreken niet eens Engels. Ja. Dus het is, ze, ze bouwen hun eigen cultuurtjes in hun eigen dus land. Dus ze integreren niet. Het is heel apart een cultuur. Ja. Oké, okay. Ingrid Wilds vanuit Oeganda, heel erg bedankt. En ik hoor bij jou de vogeltjes op de achtergrond. Je hebt een beetje verteld hoe het daar bij jou eruit ziet. De palmbomen. Ja. Klinkt prachtig. <laughs> Wat een mooie dag. Mooi geluid. Wat voor vogeltjes zijn het? Enig idee? Oh, er zijn dus 70 die hier rondvliegen. Verschillende wow. vogeltjes. Het wordt een mooie dag. Mooi. Goed zo. En Pieter Punt over Bolivia ook hartelijk dank. Zometeen dan spreek ik met componist Merlijn Twaalfhoven. Hij zit op dit moment in Jordanië. De bedoeling is dat hij samen met anderen naar een vluchtelingenkamp gaat. Vlakbij de grens met Syrië. Daar zitten meer dan 120.000 mensen die bivakeren daar. En het idee is dat hij daar met die andere muziekworkshops gaat geven. Maar ja, er is wel één probleem. De veiligheid. Zometeen. Like stones, all that we fall for Homes, places we've grown, all of us are dumb We've Panic. Het is tijd voor focus op de dag. Meer dan 120.000 mensen bifokeren op dit moment... in het grootste vluchtelingenkamp van Jordanië... vlakbij de grens met Syrië. Componist Merlijn Twaalfhoven gaat er samen met andere muziekworkshops geven aan de Syrische kinderen. In elk geval, met die intentie, reizen ze naar Jordanië... waar Merlijn Twaalfhoven net is aangekomen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de grote vraag is de hamvraag. Uh, gaat het project door... Nou, dat was even heel spannend. Um, eigenlijk op de dag dat we vertrokken van Nederland richting Jordanië, waren er um, een hele grote spanningen in het kamp um, ja, uh, gekomen. Het was al eerder uh, onrustig, omdat uh, de Syriërs echt in hele barre omstandigheden leven. En soms echt uh, nou, gingen demonstreren om het duidelijk te maken dat ze het eigenlijk ja, niet uit daar. Ja, de afgelopen zaterdag, toen, toen ging het helemaal mis. Er werd met stenen gegooid. Uh, demonstranten blokkeerden de toegang tot het kamp. Uh, de watertoevoer werd geblokkeerd. Uh, is dat nu uh, uh, niet meer aan de hand? Is het nu beter? Um, het is niet meer rustig. Toch was het uh, reden van Unicef die het schooltje, wat daar uh, is al enige tijd, die dat, dat schooltje organiseert, tegen ons te zeggen van nou, Kinderen hebben zoveel onrust gehad. Um, behalve deze situaties hebben ze ook bijvoorbeeld heel veel journalisten over de vloer gekregen. En uh, dat is eigenlijk helemaal niet de plek om uh, nu nog meer ja, onrust te veroorzaken. Hoe um, mooi en positief ook. Want het is Unicef zelf geweest die ons heel nadrukkelijk heeft gezegd. Uh, nu ongeveer anderhalve maand geleden. van: oh, Dit, dit hebben we nodig. Muziek is echt niet waar de kinderen naar snakken of iets van, oh. van, van zeg maar, voedsel van de geest. Uh, in aanvulling op die, echt die basics die ze krijgen van de, van de voedselhulp, zeg maar. Maar nu is het dus eigenlijk zo van, nou, het is, het is gewoon verergerd, de situatie, de spanningen. Het is nog nooit zo moeilijk geweest. In het kamp. En in het kamp. Ja. En uh, uh, dus in gesprek in met UNICEF meteen al bleek eigenlijk van, nou... Een maandje geleden was het een heel, heel goed idee geweest. En nu niet. Dus ze waren te laat. Terwijl je ook zou kunnen zeggen: ja, het is nu weer rustig. Dus wat dat betreft zou het misschien door kunnen gaan. En er is zoveel gebeurd. Misschien hebben ze juist nu heel veel aan muziek. Nou, uh, dat klopt. Uh, dat was ook natuurlijk mijn, uh, uh, mijn, mijn insteekplan. <laughs> ja. Maar uh, er zijn nog honderdduizenden. Syrische vluchtelingen in Jordanië, die niet in het kamp zitten, die op allerlei andere plekken zitten, uh, verspreid, vooral in de grensgebieden, uh, ja, de, de grenssteden, zijn overladen met, met Syriërs nu. Daar zijn ook kleinere kampen en uh, de kinderen die worden zoveel mogelijk ja, ook naar school gestuurd of opgevangen. Daar maakt u zich, zich natuurlijk ook hard voor. Dus wij hebben nu een school gevonden in een grensstad die uh, oorspronkelijk gewoon een lokale school met Jordaanse kinderen was. Mm -hmm. Maar nu ineens uh, ja, overladen is met Syrische kinderen. En daar wordt dus ochtends aan Jordaanse kinderen met ook Syrische kinderen lesgegeven. En smiddags dus een hele nieuwe shift voor alle uh, Syrische vluchtelingen. En dat is een school waar ook uh, kinderen zitten die... Totaal ontheemd nou ja, uh, uh, zijn. En uh, heel, heel erg behoefte hebben aan. Ja, iets uh, van. Ja, hoe zeg je dat? Iets. Uh, verrijking op het gebied van. Uh, op je, ja, je fantasie en je gevoel. Dus daar Dan gaan jullie nu aan de is. slag. Dus niet uh, in het kamp waar uh, 120.000 mensen op je verkeren. Maar op dat schooltje, dus. Ja, waar klopt. ook veel ja. vluchtelingenkinderen zijn. Ja, dat klopt. Ja. Wat gaan jullie daar doen en, en wanneer beginnen jullie? Nou, we zijn gisteren eigenlijk uh, uh, daar al naartoe geweest. Uh, echt direct toen we een uh, aantal dingen geregeld hadden. Want omdat we onze plannen hadden omgegooid, moesten we natuurlijk ook uh, allerlei andere mensen daarvan uh, nou, de toestemming voor krijgen om uh, überhaupt naar die school te gaan. En, maar we hebben met de hoofd van de school gesproken van zowel een meisjesschool als een jongensschool. Uh, we hebben wat gespeeld op het schoolplein. En vandaag beginnen we met de muziekworkshops. In zes teams. We zijn met vijftien uh, uh, mensen uit Nederland, maar ook mm -hmm. aan de Syrische Nederlanders. Dus we kunnen in, uh, in zes klassen tegelijk uh, werken. Want om hoeveel en, kinderen gaat het? Uh, nou ja, per klas zo'n 30 à 40. Dus. Um, nou ja, zo ergens tussen 200 en 300 kinderen. die we. Um, uh, bereiken. Maar dat dan twee keer op een dag. Dus dat, nou, dat, dat verdubbelen we. Dus. En, en hoe zien die workshops eruit? Wat gaan jullie doen precies? Nou, in eerste instantie zijn het ook echt. muzikale spelletjes. Gewoon om de kinderen. Uh, uh, nou, een beetje open te maken. De spontaniteit te bevorderen. Um, en uh, te laten zien hoe je kunt spelen. Met muziek. Op beide scholen is nog nooit muziekles gegeven. Uh, daar zijn gewoon geen middelen voor tot nu toe. Dus het is in die zin heel. Uh, uh, echt een kennismaking met die kinderen, met muziek. Maar we willen ook echt luisteren naar de kinderen. Naar wat ze kunnen. Welke misschien liedjes ze kunnen. Welke mensen die ze nog herinneren. Op die manier. Uh, nou, eigenlijk de culturele rijkdom aan. Aanboren voor zover ja, dat uh, nog te vinden is En die ja. kinderen die zoveel hebben meegemaakt. Ja. Wat, is, wat is jouw indruk? Want je bent dus uh, op die school geweest al. Wat is jouw indruk van die kinderen? Nou, onze indruk was: het was heel, heel kort dat we daar waren. We zijn heel enthousiast als <laughs> een soort rockster binnengehaald. Um, en, uh, dus in eerste instantie was het gewoon hartstikke vrolijk. Maar het was ook wel duidelijk dat de kinderen, eh, nou ja, enkele daartussen, die, uh, daar merkte je toch ook wel aan dat ze gewoon um, uh, ja, toch ook wel echt getraumatiseerd waren. Dus waar waar merkte je um, aan? Ja, dat aan? is mo moeilijk te zeggen, een zekere uh, heftigheid, uh, een omslag van gevoelens. Dus kinderen die het ene moment heel blij zijn, voor het volgende moment ineens uh, je ja, boos aankijken of ineens... Ja, het is een beetje grillig reageren. De docent zei ook nog, uh, toen we vroegen van, nee, hoe gaat het? Toen zei ze eigenlijk wel van, nou, we hebben eigenlijk heel veel behoefte aan uh, psychische hulp. Want wij als gewone schooldocenten, weten ja, helemaal niet hoe we daarmee om moeten gaan. Dus dat was wel een heftig moment. Natuurlijk zijn wij ook geen uh, psychologen. Um, en, nou ja... Uh, uh, we, we zullen dus ook niet een, nou, weet ik veel, echt aan traumaverwerking doen. Nee. Um, maar je uh, merkt ja, dus heel duidelijk dat, dat ze daar eigenlijk ook met hun hand in hun haar zitten. Hoe je echt omgaat met kinderen die uh, echt vreselijke dingen hebben meegemaakt. En, en de muziek die, die kan dan helpen, hopen jullie? Um, heb je daar ook al eerder ervaringen mee dat dat werkt? Nou. Um, muziek die boort een vaardigheid aan die heel vaak op school niet aan bod komt. Um, dus kinderen die bijvoorbeeld uh, heel, nou, niet zo goed zijn in de dingen die normaal op school gebeuren... kunnen ineens in muziek laten zien dat ze daar wel goed in zijn. Het is gewoon een andere dimensie van uh, talent als mens. En daarmee is het dus echt een belangrijke aanvulling op... Uh, rekenende taal en de andere dingen van uh, de dagelijkse schoolpraktijk. En dat betekent dat kinderen daar zelfverzekerdheid in kunnen vinden. Ze kunnen ja. ineens merken van, hé, hey, hier ben ik wel goed in... of hier, hier kan ik iets um, van mezelf laat, laten zien. Ik kan iets tonen aan de anderen. Dus het, uh, ja, het, het is de identiteit... Waar je aan werkt. identiteit die ge niet gebaseerd is op je slachtofferschap. Want dat is natuurlijk nu heel erg het geval. De kinderen mm -hmm. zijn slachtoffer. En daar, dat is hun natuur waar ze helemaal uit leven. Uh, in plaats daarvan uh, kunnen ze ook meer gaan leven vanuit... Wat is nou die culturele rijkdom achter de achtergrond? Wat zijn nou de liedjes die je moeder je geleerd heeft? Wat is nou de rijkdom van je cultuur? En dat is... Je identiteit. Dus dat is heel essentieel om daar weer een soort connectie mee te krijgen. En er worden dus workshops gegeven. En uiteindelijk is er de bedoeling om dan een concert te organiseren. Tenminste, dat was het idee. Gaat het nog steeds gebeuren? Dat klopt. Nou, in ieder geval op donderdag. Uh, dat is het eind van de week, want vrijdag en zaterdag zijn ze vrij. Um, op Donderdag geven we een grote concert op het schoolplein. Nou, dat moeten we allemaal nog uh, organiseren. Dat, uh, het is nog niet heel precies duidelijk, maar daar zijn wel um, uh, uh, onze zinnen op gezet. Maar we hopen ook nog zaterdag, dus op de vrije dag, um, in het vluchtelingenkamp in de buurt van deze stad, dus het kleine vluchtelingenkamp, ook daar een concert te geven. Maar dat is nog ook uh, waar we ja, aan werken, dus het is allemaal nog, uh, nog niet helemaal zeker. Nee. Hoe, hoe is het uh, voor jouzelf om, om hierbij betrokken te zijn? Nou, ik ben vaker in het uh, Midden-Oosten geweest, um, ook in Syrië. In Syrië ben ik enorm geraakt destijds door de schoonheid van, uh, van Damascus, de schoonheid van het land, de vriendelijkheid van de mensen, enorme nou ja, uh, gemengdheid ook van de bevolking. En ik ben dus heel, heel erg eigenlijk overdonderd door de, de situatie, de revolutie die heel vreedzaam was, die maandenlang gewoon, ja, demonstraties van mensen die om veranderingen vroegen, die niet eens om, om het aftreden van, een, van de president vroegen, maar gewoon om, om ja, verandering, meer vrijheid. En dat het zo ongelooflijk doogeloos nu uh, is neergeslagen en is ontaard in een groot chaos, uh, ja, dat, dat is uh, iets waar ik natuurlijk heel, heel heel erg uh, van in de war was. Ik dacht heel lang van, nou ja, dat daar kan ik niks mee. Ik kan hmm. niet uh, uh, ja, naar Syrië om daar iets te betekenen. Maar de meeste mensen die zeggen: ja, far. dit is heel, heel erg, maar nou ja, goed, dan geef ik wat geld aan Giro 555 en dan ga ik verder met mijn leven. Maar jij gaat er naartoe. Nou, ik zie nu natuurlijk dat dat geld voor 555 essentieel is. Um, de VN en de hulporganisaties die hebben een groot tekort aan, aan materieel en van heel basic zaken, dingen. Um, maar daarnaast, ik als muzikus uh, ja, had ik dus het idee van... Nou, ik kan dus meer doen dan alleen geld geven. Ja. Um, en ik wil ook gewoon uh, weten of het mogelijk is... om gewoon op het vliegveld te stappen. En in eerste instantie natuurlijk gewoon aan vrienden en familie te zeggen... doneer iets, zorg, zorg uh, dat ik wat mensen mee kan nemen... dat onze vliegtickets kunnen betalen. En dat bleek ja, aan te slaan... Um, we zijn ook gewoon gegaan. Ik weet nog helemaal niet. We, we zijn nog steeds bezig met de fondsenwerving, maar gewoon gegaan. Gewoon gekeken, wat kun je doen? En nu zijn we hier en we kunnen heel veel doen. Dat, dat is duidelijk. Mooi. Tot slot, Wanneer mensen uh, die luisteren het project financieel willen steunen, kan dat? Ja, absoluut. Ja. Ik heb natuurlijk op mijn website 12.net. meer informatie staan. Er is ook een, een crowdfunding site getitdone.org. Uh, daar kunnen mensen doneren aan hele kleinschalige projecten. Uh, daar hebben wij ook een, uh, nou, ons project beschreven en daar werken we nu mee samen. Oké. Okay. Nou, ontzettend veel succes daar. Uh, en, en doe ook voorzichtig. Componist Merlijn Twaalfhoven vanuit Jordanië. En twaalfhoven.net, dat is de website dus voor meer informatie. En ook voor meer informatie dus over het doneren van geld voor dit project. Merlijn, heel erg bedankt. Goed, okay, ook heel erg bedankt.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 I'm so glad for you and me They tell you what's over. Ja, ze wilden heel graag namens Nederland naar het Songfestival in 2004. Maar het werd uiteindelijk Reunion en Without You. Dit was Yellow Pearl en For You and Me. We kijken naar wat er vandaag gaat gebeuren in de wereld. Focus op de dag. Om 10 uur vandaag begint de uitspraak in de zaak... tegen de grootste spion in de recente Nederlandse geschiedenis, Raymond P. Hij wordt ervan verdacht staatsgeheimen te hebben verkocht aan de Russische inlichtingendienst. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist... ...en Saskia Belleman is rechtbankjournalist van de Telegraaf en zij volgt de zaak. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar wordt deze Raymond P., ex-ambtenaar van buiten onze zaken, precies van verdacht? Hij wordt ervan verdacht dat hij gedurende een aantal jaren zeker 650 à 700 documenten heeft gelekt... Um, en het gaat dan met name om documenten van de Europese Unie, van de NAVO... Uh, die betrekking hebben op een reeks van landen. Um, ja, een, een deel van de geheimen ging bijvoorbeeld over de hervorming van de inlichtingenstructuur van de NAVO. Um, het ging om een verslag van de Noord-Atlantische Raad. Het ging over een stuk over de rol van de NAVO in Libië na de val van Gaddafi. Dat soort informatie gaf hij allemaal door aan de Russen. Ja. En waarom was Rusland hier zo in geïnteresseerd? Nou ja, bijvoorbeeld die, die, uh, dat stuk over uh, de rol van de NAVO in Libië... dat zou je kunnen uh, zou je kunnen voorstellen... Uh, de periode nadat Gaddafi was gevallen uh, wilde de NAVO daar natuurlijk een bepaalde positie hebben, maar dat wilde de Russen ook. Nou, ja. dat, dat stuk heeft hij gelekt toen de inkt maar nauwelijks droog was. En dat heeft de Russen de gelegenheid gegeven om uh, hun positie in Libië te versterken voordat de NAVO dat kon. En, en hij gaf zelfs persoonlijke informatie door over de seksuele geaardheid van ja. zeven collega's, leidinggevenden. Ja. Waarom deed hij dat? Ja, dat is niet helemaal duidelijk geworden. Uh, die vraag is wel aan hem gesteld. Maar uh, Mareem Monpé heeft zich tijdens de behandeling van de zaak voortdurend op zijn zijgerecht beroepen. Hij heeft dus niet verteld waarom hij dat heeft gedaan. Uh, het OM vermoedt dat het misschien iets te maken had met uh, het feit dat uh, de Russen op zoek waren naar nog meer mensen die inlichtingen konden, konden verstrekken. En ja, uh, uh, nieuws over hun seksuele geaardheid zou ze misschien chantabel kunnen maken. Ja. Hoe, hoe kwam hij aan al deze informatie? Uiterst gevoelige informatie. Ja. Hij had een uh, baan die hem helemaal geen toegang zou moeten kunnen geven... tot dat soort informatie, maar die had hij dus kennelijk wel. Hij wat voor al soort heel ambtenaar langweer... was hij? Wat zeg je? Wat voor soort ambtenaar was hij bij Buitenlandse hij Zaken? Bij het visumproces uh, hield hij zich bezig met de ontwikkeling van het biometrisch paspoort en zo. Dus ja, hij had in feite helemaal niets te maken met dit soort stukken. Nee, het is niet één keer geweest dat hij, dat hij uh, aan iets is gekomen, maar tientallen keren. Nee. Ja, zeker. Honderden keren zou je het zelf kunnen keren. zeggen. Ja. Ja. Oh, en op welke manier uh, speelde hij de informatie door? Door via een systeem van uh, dode brievenbussen, onder andere. Maar hij had af en toe ook uh, ontmoetingen met een Duitse echtpaar dat hem runde. Uh, dat Duitse echtpaar woonde in Stuttgart, in de buurt van Stuttgart. Uh, die staan daar op dit moment ook terecht, die zijn ook gearresteerd. En via dat Duitse echtpaar zijn ze terechtgekomen bij Raymond P., die bleken contact te hebben met een Nederlandse ambtenaar. Uh, nou ja, iemand die hen regelmatig politieke geheimen doorsturen. En op uh, aanraden van de Duitse politie is Nederlandse justitie gaan zoeken wie dat geweest zou kunnen zijn. Ja, en zo kwamen ze dus uit bij Raymond P. Ah, dus via uh, de aanhouding in Duitsland, aanhoudingen in Duitsland uh, zijn ze dus bij Raymond P. A, uh, terechtgekomen. Ja, klopt. Uh, ik las ergens dat... dat uh, er afspraakjes werden gemaakt op de promenade van Scheveningen... waar ja. dan de informatie werd overgedragen? Ja, of er werd geld overgedragen of die, dat geld werd later gestort. Maar er waren inderdaad meerdere ontmoetingen. Eh, zo bijvoorbeeld in Madurodam, eh, bij Sea Life in Scheveningen... of op de, op de promenade in Scheveningen. Daar ontmoeten ze elkaar geregeld. Uh, en ja, daar werd informatie uitgewisseld, daar werd geld uitgewisseld. Uh, daar werd met elkaar gesproken over uh, de aard van de geheimen die gewenst waren. En ja, op die manier uh, kwamen die, uh, die, uh, um, kwam dat Duitse echtpaar aan, hm. zijn, uh, aan zijn informatie. En, en hoe kwam dat Duitse echtpaar eigenlijk bij hem uit? Dat is niet helemaal duidelijk geworden. Het vermoeden bestaat dat die contacten er al waren toen Raymond P. nog voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Azië werkte. Hij heeft daar meerdere posten gehad. Um, alleen heeft uh, het openbaar ministerie niet kunnen aantonen dat hij ook al in die periode spioneerde. Het vermoeden bestaat wel, maar het is niet duidelijk geworden of dat hmm. ook zo is. Ja. En wat levert het hem op eigenlijk? Ja, niet eens zo heel veel. Hij, hij zou iets van 90.000 euro in totaal daarmee hebben verdiend. Ja. Dus ja, om voor dat ja. geld uh, je baan op het spel te zetten. Ja. Maar het schijnt dat Raymond P. grote financiële problemen had. Uh, en dat hij op die manier heeft geprobeerd om, uh, om de boer een beetje te redden. En op een gegeven moment zat hij zo erg in de schulden uh, dat hij uh, zijn baan uh, dreigde kwijt te raken. Ja, en toen hebben de Russen... Zelfs uh, dat Duitse echtpaar geïnstrueerd, doe alles wat je kunt om, uh, om die te zorgen dat hij zijn baan houdt. Want ja, het, Raymond P. was kennelijk een belangrijke spion voor ze. Dus ze hebben voor een groot deel zijn schulden ingelost. Dus toen hebben ze hem extra geld toegestopt. Ze hebben hem inderdaad extra geld toegestopt, ja. Ja. ja. Deed hij het voor het geld? Ja, volgens, het, uh, volgens de officier van justitie was het pure hebzucht. Uh, die zei van, ja, hij had misschien wel schulden... maar hij heeft overduidelijk zijn levensstijl aangepast op, uh, op zijn spionageinkomen. En uh, het was in, in zijn geval geen noodzaak, maar pure hebzucht. Ja. Straks is dus de uitspraak om tien uur vanochtend. Ja. Ja. Uh, verwacht u dat de rechter zal meegaan in de eis van het OM, 15 nou ja, jaar cel? dat is voor ons altijd moeilijk te voorspellen... Um, we hebben een feitenbehandeling gehad van nauwelijks een uurtje. De zaak heeft in totaal wel twee dagen geduurd, maar dat, dat is opgegaan aan heel andere zaken. Raymond P. heeft zich al die twee dagen beroepen op zijn zwijgrecht. Die heeft niets verteld over zijn beweegredenen. Niets verteld over uh, wat hij allemaal uh, exact voor documenten heeft gelekt. Die heeft er gewoon het zwijgen toe gedaan. Dus het, het, het is voor ons uh, op basis van een uur feitenbehandeling heel moeilijk om te bepalen hoe hard de bewijzen tegen hem nou precies zijn. Maar voor wat het denkt OM u? waren ze hard genoeg in ieder geval ja. hoor, want die heeft 15 jaar zelfstraf tegen hem geëist. Maar wat denkt u, u hebt, al lang, uh, lang, u hebt lang ervaring als, als rechtbankverslaggever, uh, in zulke gevallen, ja, het is natuurlijk een unieke zaak, maar ja. wat denkt u? Ja, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik waag me niet aan een voorspelling in dit geval. Ik vond zelf dat, uh, dat wij erg weinig hebben gehoord over uh, wat zich precies allemaal heeft afgespeeld en hoe hij dat heeft gedaan. Uh, dat had alles te maken met het feit dat hij, dat hij zweeg, dat hij niets wilde zeggen. Dus ja, je hoopt natuurlijk dat hij zelf ook het een en ander gaat vertellen over wat zich heeft afgespeeld. Of misschien zelfs ontkennen met allerlei argumenten. Ja. Heeft hij niet gedaan, dus hij heeft ook de kans om, uh, om uh, ja, zichzelf vrij te pleiten laten lopen. Ik, ik denk dus dat het een veroordeling wordt. Voor hoeveel weet ik niet. Er staat op het lekken van staatsgeheimen, maximaal levenslang. Dat zal niet zo heel snel worden opgelegd. En dat is ook niet, uh, niet geëist in dit geval. Er is ja. 15 jaar geëist. Ja. Maar de officier van justitie die was wel heel erg duidelijk, die was ja. fel. Ja. Wat zei hij tegen Raymond P. Die heeft dat hij de relatie die Nederland bijvoorbeeld heeft met de bondgenoten, de NAVO, de Europese Unie, in gevaar heeft gebracht. Dat hij ook mensen in gevaar heeft gebracht. Je moet je voorstellen dat er bijvoorbeeld EU-waarnemers zijn geweest aan de grens van Georgië en Rusland. Daar heeft hij informatie over doorgegeven aan de Russen. En dat had heel wel kunnen leiden tot, tot doden, heeft het Openbaar Ministerie gezegd. En dat kan er in de toekomst toe leiden, als dit soort uh, uh, geheimen zo makkelijk uitlekken, dat Nederland minder in vertrouwen wordt genomen door de bondgenoten. Ja, dus dat wordt natuurlijk meegenomen. Ja, dat wordt absoluut meegenomen. Ja. Heeft buitenlandse zaken eigenlijk nu extra veiligheidsmaatregelen genomen? Ja, er werd gezegd van wel. Uh, de aard van die veiligheidsmaatregelen daar is niet over gesproken. Maar ze zijn natuurlijk vreselijk geschrokken en ernstig in verlegenheid gebracht. Ja. U uh, gaat er straks naartoe. Naar de uitspraak. Uh, wat voor man is het eigenlijk? Wat voor man ziet u dan? Ja, een hele, uh, een beetje kleine, onopvallende man. Hij heeft uh, tijdens al die twee dagen niets gezegd, helemaal niets. Uh, hij heeft heel driftige aantekeningen zitten maken. Hm. Het is een beetje een onopvallende man om te zien. Het is niet, uh, ja, als je, als je de verhalen hoort, dan verwacht je een soort James Bond. Nou. Alles, uh, Alles behalve, behalve dat. Okay. dat. En het OM hoopt dat, het, uh, dat hij als een oude man de gevangenis uit zal komen? Ja, dat heeft het OM gezegd. Die heeft gezegd bereid je er maar op voor dat je je zoons niet zult zien opgroeien... en dat je als een oude man de gevangenis uit zult komen. Raymond P. is natuurlijk ook al in de 60. En als hij inderdaad 15 jaar opgelegd krijgt... Ja, dan is hij in de 70. tegen de tijd dat hij eruit komt. Ja. Nou, We gaan het zien wat de uitspraak zal worden. In deze zaak tegen Raymond P., de grootste spion in de recente Nederlandse geschiedenis. Saskia Belleman, rechtbankjournalist van De Telegraaf, hartelijk dank. Graag gedaan. Zometeen het NOS Radio 1 Journaal. En wij zijn er volgende week heel graag weer. Heel graag tot dan en een hele fijne dag. Tot ziens.